Eén uur en ook met het NOS-journaal. De topman van Arkefly is niet blij met de plannen om vakantievluchten... in de toekomst te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Hij vindt het vooral kwalijk dat Schiphol niet heeft overlegd... met de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Volgens de topman heeft de overplaatsing veel logistieke gevolgen... voor de maatschappijen. Eerder op de dag werd bekend dat het de bedoeling is... dat veel vakantievluchten over een paar jaar worden overgeplaatst... naar Lelystad om Schiphol te ontlasten. Het besluit daarover wordt volgend jaar genomen. In Woldendorp in Groningen is een jonge voetballer gewond geraakt. toen hij door een andere speler in zijn gezicht werd geschopt. Dat gebeurde bij een wedstrijd tussen B-junioren. jongens tussen de 14 en 17 jaar oud. Na een overtreding op het veld liepen de emoties hoog op. waarna de jongen in zijn gezicht werd geschopt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere jongen greep iemand bij zijn keel. Twee jongens zijn door de politie aangehouden. Voor de teams en geschrokken mensen langs de lijn is slachtofferhulp geregeld. In mexico stad zijn elf jongeren spoorloos verdwenen na een bezoek aan een bar-discotheek. Het zijn zeven jongens en vier meisjes. De meeste zijn twintigers, maar de jongste zijn zestien en negentien. Volgens de vrienden zijn ze meegenomen door een groep zwaar gewapende en gemaskerde mannen in zwarte uniformen. De autoriteiten zeggen dat het geen actie was van de politie of het leger... en de politie zegt nog geen bewijzen te hebben dat de jongeren echt zijn ontvoerd.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 Het eerste uur kon u Michel Langhout horen, projectmanager van, het, uh, van de Sluiskil tunnel in Zeeland. Daar hadden we het over dit eerste uur en daar gaan we het ook hebben, over hebben in dit tweede uur. Ook met Michel. Michel zit hier nog steeds. Uh, hartelijk welkom weer Michel. Dankjewel. Um, de Sluiskil uh, tunnel, daarvan is één van de twee tunneldelen, uh, is nu geboord. Dat wil zeggen, De boor is aan de andere kant van het kanaal uh, terechtgekomen op naar deel 2. Uh, en de tweede aanleiding waarom je hier zit is de dag van de bouw die aanstaande zaterdag is. We hebben het vooral over het boren van tunnels en de, de bijzonderheid daarvan. Heeft u vragen daarover, opmerkingen, uh, wilt u meer weten over hoe dat nou precies gaat, bel ons op ons gratis nummer 0800-1121. Mailen kan naar kazeloenen of ncv.nl of twitteren hashtag Dumosh. Michel, ik lees jou even wat voor. Uh, we hebben een paar mensen aan de telefoon gehad die niet in de uitzending kunnen omdat ze bijvoorbeeld in de auto zitten... maar wel leuke vragen hadden. De heer Buitendijk bijvoorbeeld. Die zag op tv eens een boor die door een berg heen boorde. Uh, door rots ging dat prima, maar zodra die boor op zacht materiaal stuitte... dan ging die kapot. En de heer Buitendijk vraagt zich af, hoe kan dat? Oké, okay. nou ieder zo zijn een specialisme. Ik heb niet zo heel veel kenniskunde van boren door rots. Maar wat ik wel weet, is dat eigenlijk iedere tunnelbolmachine... wordt uitgelegd op een bepaalde type grond. Dus een machine die geschikt is voor rots... Ja, die hoeft niet geschikt te zijn voor uh, zachte grondsoorten, door, door, door, door, voor, voor zand bijvoorbeeld. Dus je kan je goed voorstellen dat als er onverwachts afwijkende grondsoorten zijn, dat een tunnelboommachine daar heel veel moeite mee heeft. Maar je zou denken, een Stanley-mes gaat door schuimrubber heen en dan gaat hij dus ook uh, uh, door andere materialen heen. Ja, en die, in, in die zin zijn, is dat denk ik een goede veronderstelling. Alleen bijvoorbeeld, hè, een, een, een tunnelboommachine kan geweldig goed door uh, zand heen boren. Hij kan ook best door bepaalde kleisoorten heen boren. Maar bij de sluiskeeltunnel boren we door hele plakkerige klei. En als je er van tevoren geen rekening mee houdt... dan kan je zeggen, ja, het is klei. Maar daar moet je wel heel je hele machine op ontwerpen. En als je dat vergeet en je zegt, van klei is klei, dan gaat het fout. Ja, want dan gaat het klonteren en dan slaat de boel vast. Ja. ja. Gebeurt dat überhaupt wel eens dat zo'n machine vast slaat? Er zijn wel eens plekken waarbij machines grote problemen hebben. Ja. Er zijn wel eens uh, machines uh, tot stilstand uh, gekomen. En uh, werk wat nu weer loopt, hè, maar uh, in de buurt van Molmeu wordt daar ook een stuk snelheidslijn uh, geboord. En daar heeft uh, toch een plek jaren stilgestaan... omdat gewoon die machine daar uh, problemen probleem had om daar überhaupt uh, doorheen te komen. Ja. Goed, dat soort verrassingen vinden ook plaats. Een um, um, um, and an andere vraag. Die betonnen elementen die worden precies geplaatst. Het eerste element is duidelijk. Uh, zegt een bellen, maar de tweede en de derde die moeten dan toch door de eerste heen. Dus leg even uit hoe dat zit met die betonnen elementen. Dus ja. de, de, wat die tunnel stevigheid geeft aan de achterkant van dat conserveblikje van jou. Ja, nou, een, een, een tunnel is eigenlijk opgebouwd uit uh, ringen. De ringen hebben in dit geval een breedte van uh, twee meter in lengte richting van de tunnel uh, gezien. Maar zo'n ring is eigenlijk opgebouwd uit een zevental uh, grote stukken en een klein sluitstukje met een wat wichtvormige, met een, met een wichtvormige vorm. Dus je begint zo'n ring op te bouwen. met, met eh, Onder, beneden, leg je één steen neer... en dan stapel je gewoon de complete ring op... en het laatste schuif je dus het, het sluitsteentje erin. Maar dat sluitsteentje dat is dan, dan, dan konisch van vorm... en dat, is, dat moet je zien als een soort Romeinse brug... die helemaal bol staat en waar, waar stenen schuin afgezaagd zijn. Ja, ja. Dat drukt zichzelf op zijn plek als het ware. ja. Waar. ja, ja. En hoe hard die druk ook van de buitenkant wordt, dat gaat niet kapot. gaat niet kapot. Die, hoe, hoe hoog is die druk eigenlijk in zo'n tunnel, weet je dat? De gronddruk, grondwaterdruk, uh, zanddruk, wijndruk, uh, nou, sorry. In ons geval is het op, op het diepste punt onder het kanaal... dan praat je over 35 meter waterdruk, plus nog wat gronddruk. Dus er komt nog eens een keertje iets van... Uh, uh, de helft bij, dus zeg orde dat je dan praat over... Uh, in waterdruk een uh, orde 40, 50 meter waterdruk. Op dus, een opvlak van? Op, nou, en als je dan de hele machine nog, nog een keertje gaat, gaat, gaat rekenen... de machine, dat is uh, 100, 200. Dus ik denk dat de totaal druk is orde uh, 700 ton. Maar op een oppervlak van, van, van hoe groot? Nou, er is een kolom van 40 meter water, snap ik. Maar hoe groot is dat opvlak waar dat op drukt? Oh, de, de, de, de hele tunnel van. De hele tunnel? De hele tunnel. Er staat gewoon 40 meter water op te ja, douwen. Ja. En doordat de tunnel mooi rond is, is er geen probleem. Net zoals dat die, die, die, die Romeinse bogen uh, gewoon uh, duizenden jaren blijven staan. Nooit gerealiseerd. Dat is de enige reden waarom een tunnelbuis nooit vierkant is. Inderdaad. Echt heel dom. Zo'n geboren buis. want ze zo merken zo'n andere tunnel. Dus die, die, zo'n afstingtunnel of een. Uh, die zijn een vierkant. Alleen ja, daar moet een heleboel uh, stalen wapening in de beton worden opgenomen. Om daar ook uh, voldoende kracht te, te creëren. En als we door een rotswand heen gaan. Je zei ik ben geen rotsexpert. Maar uh, dan is die ook rond. Alleen, dan is het alleen maar omdat ze dan kunnen boren. Maar om de grond, de druk maakt het niet uit. Want rots is rot. Ja, maar uh, daar, daar is het zo dat uh, in het, ro het rotslichaam zelf ontstaat ook een soort van boog. En dus zo creëren ze een soort van, uh, ja, uh, is de rots zelf, die, die creëert zo een, uh, een, uh, zijn eigen stevigte. Dus dan, dan is, uh, maar goed, in principe, je kan die vierkant boren natuurlijk, maar in principe zou je vierkant uit kunnen hakken en het is veel, veel ingewikkelder om te doen. Ingewikkeld en, en die, die, die rots die vind het ook maar een beetje raar. Dus die, die krachtwerking in zo'n rots die wordt ook een beetje bijzonder. En dan is het blijkbaar lastig om dan ook zo'n vierkant gat vierkant te houden. Oké, okay. goed. We hebben Martin aan de lijn. Martin, goedenacht. Goedenacht. Uh, ook een uh, vraag voor de uh, gast met tunnelvisie, zo recht. Uh, Hoog trouwens niet dat hij uh, geen last heeft van tunnelvisie. Uh, dat rubber wat tussen die uh, beton uh, uh, uh, delen zit, was mijn vraag. Uh, dat, u sprak over rubber namelijk. Ja. Uh, dat is gewoon echt een echt, echt natuurrubber. Zo maar. Of, of, of, of, of tenminste. Uh, de vraag zou zijn hoe lang dat uh, meegaat. Moet dat, moet dat na zoveel uh, nou ja, tientallen jaren vervangen worden? Of, of, of zit dat gewoon wel. Uh, oh, dat is een hele goede vraag. Nee, dat rubber is inderdaad uh, geen natuurrubber, dat is een kunstmatig uh, rubber. En wij ontwerpen de tunnel op een bepaalde levensduur. Deze tunnel is ontworpen op een 100-jarige levensduur. Dus ook dat rubber, wat je niet kan vervangen. moet die 100-jarige levensduur hebben. En uh, doordat uh, deze rubbersoorten uh, uh, heel erg goed zijn. en niet worden blootgesteld aan UV-straling. is uh, die 100 jaar geen enkel probleem om die te garanderen. Maar dat betekent dat mijn kindskinderen een, een boot mee moeten nemen als ze door de tunnel heen willen? <lacht> Na die 100 jaar dan zou er uh, langzaam langzaam, zou, uh, dan dat rubber mogelijk uh, iets gaan verweren. En, wat, en hoe los je dat dan weer op? En, ja, je kan zeggen wie dan leeft, wie dan zorgt, maar we denken graag vooruit. Dan zou je misschien binnen de, de gemaakte tunnel, als het de, de, de lekkage en problemen zijn... ...zou je binnen de gemaakte tunnel nog een tweede tunnel kunnen maken. Eeuw, maar dat is een duur grapje. Het is niet ongebruikelijk. Het gebeurt wel. Eens. Sommige tunnels worden ook als daar ontworpen. Vroeger was, had, was, hij, was er had totaal geen vertrouwen in dit soort rubberafdichtingen. En werd er standaard een tunnel in een tunnel gemaakt. Maar het tunneltje wordt wel steeds kleiner dan? Dat, ja, dat klopt, ja. <lacht> <lacht> Martin, is jouw vraag beantwoord? Of heb je nog een andere vraag? Uh, nee. Ik had in de ja, de hitte misschien. Hoe heet het? Of het echt heel bar, veel warmer dan net zoals in de mijnbouw uh, is daar beneden. Of dat uh, nog wel schild. Ja. Nou, Michel. Als, het, als de tunnel klaar is, dan is het uh, eigenlijk in de tunnel net zo warm als in de grond. Dus als je een lange tunnel hebt, dan, uh, dan is het ongeveer 10 graden in de tunnel. Altijd? Winter. Altijd, ja. Zomer en winter? Zomer en winter. Maar als de tunnel korter is, dan waait natuurlijk de wind van buiten door de tunnel. En dan uh, krijgt de tunnel gewoon uh, de temperatuur van de buitenlucht. Zou je daar wat mee kunnen? Want in de winter is dat dan, dan relatief warm... Ja. Uh, in de zomer is het relatief koel. Cool. Uh, je, zou je daar wat energie mee op kunnen wekken? Met warmtewisselaars of weet ik wat voor techniek? Nou, die ben aardig op de hoogte. Ik uh, heb oh, ook maar wat. Nee, nee, nee, dat is helemaal goed. Uh, er zijn mensen en die, die proberen inderdaad uh, de energie die in een tunnel wordt opgewekt. En dat is bijvoorbeeld, ze de auto's die door, door, door de tunnel rijden. Want die stoten continu warmte uit. En die proberen nu die warmte terug te winnen. En, uh, maar dat zijn uh, nog ideeën, nog technieken. Dus, maar dat, er zijn wel gedachten die kant op, ja. En daar zou je in principe best een hoop energie mee kunnen winnen... Nou ja, dat is vraag: Hoeveel auto's rijden erin? Hoe lang is de tunnel? Uh, en hoeveel investering moet je plegen om die energie terug te winnen? Dat, uh... nee, ik vraag het ook daarom. Omdat er uh, ook systemen bestaan voor centrale verwarming bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, Annemarie Joortsma heeft het ook in haar eigen tuin geprobeerd. Yes. was even wat vergunningen vergeten geloof ik. Maar dat zal vast wel weer goed gekomen zijn uiteindelijk. Uh, waarmee je diep naar beneden gaat. Grondwater gebruikt. En het warmteverschil van het relatief warme grondwater gebruikt. Opwaardeert en dan kan je je huis ermee verwarmen. Jullie zitten diep. Dus je bent er eigenlijk al. Klopt, alleen ja. wij als, als mensen voor het beheer en onderhoud van de tunnel... hebben wij deze warmte niet nodig. En dat kanaal, ja, dat heeft, uh, heeft ook geen warmte nodig. Dus uh, wij zitten eigenlijk te ver weg van, uh, van, van dit soort uh, dingen. Martin? Ja. Tevreden? Duidelijk. Ja, ja, een uh, kleine opmerking misschien nog. Het ging over die, die kikker. Maar uh, vond ik een beetje dat uh, bij de, de interviewer uh, bij jou... Dus de, beetje de verbazing er doorheen Vind je het heel gek Dat er voor zo'n kikkertje gedaan wordt. Ja, eigenlijk wel, want als je ziet dat er in Japan bijvoorbeeld, of in andere landen, nou zelfs hele rituelen gedaan worden van tevoren, en ja, ik vind het toch aan de andere kant, als zo'n kikkertje, ja goed, ik bedoel, als dat zo'n leefgebied is en dan komt er ineens een tunnel, dan is dat misschien wel heel professioneel. nee, maar dat ben ik ook helemaal niet eens, maar mijn verbazing zit erin dat er nog vorig jaar, nog dit jaar, ook maar één kikkertje zagen aangetroffen. daar is mijn verbazing. Ja, misschien zit zitten daar de zeldzaamheid in, in, dacht ik. Ja, maar, zeldzaam, dacht ik. Dacht ik. maar wat uh, niet is, hoef je ook geen rekening mee te houden. Toch dat dat althans kosten ja, te maken. Aan de andere kant heb je gelijk hoor. In Nederland is er voor elk uh, levend wezen wel een, een, een, een, een stichting. Maar aan de andere kant ja. <lacht> ja. ja. Ik, ik, ja. Er mag wel een beetje rekening mee gehouden worden. Nee, dat vind ik. Nee, dat wel. Vind ja, dat, ja, dat dus ik ben blij dat je naar vraag, Martin, want dat vind ik ook hoor. Ik bedoel, uh, maar er worden wildbruggen aangelegd waarvan de vraag is of het werkt. Er gebeuren enorme investeringen. Uh, en, en daar, daar is, uh, nou ja, goed, daar dat denk ik wel eens een wenkbaar over op. Maar dat is iets ja, anders dan goed, liefde wel, ja. voor dieren ja. hoor, want die is wel Economische ja precies die dieren die uh, ja die uh, die hebben het al zo moeilijk dus wat dat er gaat uh, ja. ja en is het niet een kikker, dan is het dan een vogel inderdaad of een vis dus wat dat er gaat uh, ja, ja. Maar goed, uh, dan is dat ook uit de lucht. Oké, okay, dank, okay. dank voor de, dank ja, voor de ja, opmerking. Ook voor het interview en voor de rest vond ik het fijn uh, leuk om te horen. Uh, okay. en, en ik luister even verder. En dank voor je mooie vragen. Ja. Dankjewel. je 0800-1121, okay. ja. dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Daarop kan je bellen. Gratis en voor niets. Mede kan naar kazeloenen.ncv.nl Mies van Langhout is uh, nog even hier om vragen te beantwoorden en opmerkingen te maken. Mark Rademakers, goedenacht. Goedenacht. Allereerst het... Ontzettend grote compliment naar de gast die u vanavond heeft, want ik vind hoe hij het uitlegt, hoe een tunnel geboord wordt, ja. Hij zou leraar kunnen worden, laat ik het zo zeggen. Nou, dat, dat, dat is een groot compliment. We hebben grote behoefte aan goede leraar. Dankjewel. Nee, inderdaad. Inderdaad. Met alle bezuinigingen. Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk, uh, wat kost het een kilometer snelweg en een kilometer tunnel? Wat bestaat het grote verschil tussen. Oh, kijk eens. Nou, kijk. Uh, ik, een kilometersnelweg is natuurlijk een, een samenstel van, uh, van asfalt... En, en, en bebording en beleiding en, en geleiderrail en ga ze maar door. En zodra jij uh, van diezelfde snelweg daar... Uh, als je die onder een vaarweg wil, wil doorleiden of door een stad heen... dan komt daar een tunnel bij... En dus, dus, uh, Zoals er Maastricht onder andere mm. nu bezig is. Maar. Ja, maar, ja, volgens je. Want ja. mijn, mijn idee was eigenlijk van... als ze daar zo in bedreven zijn... zou dat geen oplossing zijn voor het fileprobleem. Nou ja, uh, het is natuurlijk zo dat uh, dankzij... Tunnels uh, kunnen we wegen aanleggen op plekken uh, waar het anders niet mogelijk zou zijn. En in die zin dan, dan zou je op onderdelen of ook een knelpunt een oplossing kunnen gaan bieden. Uh, of, die, of die, die, routes, die anders niet zeggen, mogelijk zou kunnen zijn. Ja? Uh, of routes van tevoren, van, van ik ga hier de tunnel in en ik weet, ik kom er bijvoorbeeld in Amsterdam. Kom ik er wel uit. Maar ja. nou, dan moet je wel uh, lange tunnels maken. Ja, ja <laughs> nogmaals, ik weet het verschil niet. Ik weet niet hoeveel verschil er zit tussen een snelweg en een tunnel, zeg maar. Maar, maar. kun je daar iets over zeggen? Over de orde grootte van het van, van verschil in prijs? Nou, er, er komt toch gauw iets orde van 100.000 euro per strekkende meter bij. Honderden euro's? Oh. 100.000 euro. Per strekkende meter. Ja. <laughs> Honderden en... euro's? Ja, sorry, precies. Dat <laughs> ik wel zeggen, dan, uh, dan, dan betalen ik wel mee. Ja, ja, ja. Maar een, <laughs> een tunnel kost dat globaal? Per met, meter? Alles, met alles erop en eraan. Ja. Een ton per meter. Ja. Dat is een mooie richtprijs. Ja. Um, want jij doet ook dat soort berekensommen. Die, die maak je ook. Nou, met, met een hele team van mensen. Hè. Dus uh, on, onze klanten. Rijkswaterstaat, uh, provincie Zeeland. Uh, ProRail. Uh, die, die vragen aan ons. Uh, een aanbieding te maken voor een, voor een werk. Samen met onze conculega's. En uh, ja, dan moeten wij op basis van een programma van eisen een ontwerp maken. Uh, dat afprijzen en, en, en kijken in hoeverre dat uh, aansluit bij hun randvoorwaarden, hun eisen, hun nadere dingen. En uh, ja, dat, uh, het maken van een goede aanbieding is niet alleen een kwestie van prijs. En dus, ik heb een team van mensen die naar die prijs kijken... maar ook kijken naar inpassing in de omgeving, hinder voor de omgeving... Ja, en die, al die facetten moet ik een beetje verstand van hebben. Dus ik ben niet de ultieme kostdeskundige in deze... Maar zo'n sluiskeeltunnel, uh, ik, ik kan me voorstellen... dat zo'n pakket van eisen toch et, vooral zegt... luister, tunnel van A naar B. Ja, dat klopt. Maar uh, de opdrachtgever heeft wel degelijk gedetailleerde eisen. Uh, we zaken waar we rekening mee moeten houden... De omgeving stelt eisen. Er liggen kabels en leidingen waar we die moeten inpassen. Er is bestaande infrastructuur waar we rekening mee moeten houden. Dus uh, de hoeveelheid uh, randverwaard die bepaalt ook zomerge de hoeveelheid uh, ruimte die we hebben... om tot allerlei innovatieve of afwijkende oplossingen te komen. Lagen er een hoop kabels in dat gebied? Ja, dit is, dit is een industriegebied hè, dit, uh, rond, rond de Terneuzen. En daar uh, lag een riant aantal, uh, lag een lichte, riant aantal kabels en, en, en leidingen, groot en klein. Dus ook een van de voordelen van het boren dan... dan kan je die voor een deel ook gewoon laten liggen. Dan hoef je die, die niet te verleggen. Want je duikt gewoon onder? Ja, komt onderdoor, ja. ja. Mark, had jij nog andere opmerkingen of vragen? Uh, hier in het zuiden zijn ze bezig met de... Uh, ik woon een park zat met de randweg zuid, misschien zouden ze daar een tunnel zuid van moeten maken. Ja, ja. Nou, je, je kan de gewoon niet <laughs> ja, maken, hè. Je kan nu kan zeggen van, nou, ik heb er eens dus over nagedacht... ik weet nu wat een seconde meter kost. Ja, mensen, gewoon hier in Limburg allemaal conserveblikjes verzamelen... en dan komt het wel goed. Ja, <laughs> ja precies. En, en nog een, ik zou ook maar iets doen met, met geld inzamelen. Dat is misschien ook wel handig. Ja, ja. inderdaad. Oké, okay, Mark. Okay. Dank voor Hartstikke bellen. Dankjewel. Dank je Dank u. Da maar zo'n zo, zo proces, um, dat begint met, met een pakket van eisen. Ja. Um, dan wordt er onder andere naar, naar milieueffecten gekeken. Ook door jullie? Of dat is, nee, dat gebeurt van tevoren natuurlijk al. Nou, Milieueffecten-rapportage. Dat, dat, dat, dat, dat is al in, in een eerdere fase vaak door, door de opdrachtgever verzorgd. De, de hele, wij als aannemer waren vijftien jaar geleden alleen maar bezig met bouwen. Wij hebben het hele ontwerp trekt, toen wij er, er deel worden bij... Vergunningen doen we er, te er tegenwoordig bij. Maar daarvoor afgaan, ze waar moet we wegkomen, wat is het beste alternatief? Dat zijn vaak toch zaken die worden afgewogen door Rijkswaterstaat, provincie, uh, ProRail. En, en, en dat, dat voor voortrekt, ze zeggen, daar zit de milieueffectrapportage in. Oké, okay. ja. en, en die vergunningen, want het is de overheid die de opdracht verleent. Maar dan moet je voor allerlei detailzaken moet je weer terug. Ja, dus wij, wij, wij voor de slag, wij vragen de bouwvergunning aan. En wij moeten daar, daar, daar invulling aan geven. Maar wacht even, hoezo bouwvergunning? Je doet het toch in opdracht van de overheid? Ja, maar uh, wij moeten uh, iets bouwen wat uiteindelijk vergunbaar is. Wat aan de vergunningseisen voldoet. En wij moeten ook uiteindelijk ervoor zorgen uh, dat uh, de tunnel opengesteld kan worden. Wij moeten aantonen aan de vergunningverlener dat het een veilige tunnel is. En dat is een taak die wij als, opdracht, wij als opdrachtnemer uh, hebben. Ja, maar de veiligheid van de tunnel is, is een breder begrip dan alleen maar een bouwvergunning, toch? Een bouwvergunning is gewoon het, het recht om ergens te gaan bouwen. Maar het is diezelfde overheid die opdrachtgever is. Dus hoezo moet je dan bij diezelfde overheid weer voor een vergunning langs? Omdat... Uh... Hey, ik snap het gewoon echt niet. <laughs> ik snap het gewoon echt niet. Nee, ik bedoel. Als, als, als ik, als ik als jij bij een put moet gaan graven uh, en het is mijn grond, dan ga ik toch niet zeggen: oké, okay, je mag hem uh, aanleggen, uh, we hebben een bedrag afgesproken. Ook trouwens, je moet er even terugkomen om een vergunning te vragen. Ja, dat is niet ongebruikelijk tegenwoordig. Oké. Okay. <laughs> ja, jij, jij, voor jou is dat heel normaal, maar. Uh... Kijk, nee, maar goed, als het om specifieke ja. dingen gaat, zoals veiligheid, brandveiligheid, ja. dat soort dingen, de, de werkomstandigheden, ja, maar... dan snap ik het allemaal. Want dat zijn dingen waar het natuurlijk tu logisch is dat de overheid meekijkt. Ja. Ja, dus, dus uh, maar de bouwvergunning die houdt natuurlijk in, zijn weg dat uh, er uh, moet iets gebouwd worden, dat moet op een uiteindelijk uh, een veilige uh, constructie gaan worden. En uh, in de bouwvergunning staan de eisen uh, die gelden... om daar een veilige, veilige constructie van te maken. Kees vroeg zich af uh, of jij weet hoe diep een cruiseschip uh, cruise met 3000 passagiers steept, steekt. Ik zou het echt niet weten. <laughs> maar als je met zo'n auto door een tunnel rijdt, zegt hij... dan uh, heb je geen idee hoe diep je naar beneden gaat. Uh, maar jullie moeten wel weten... Um, hoe diep je moet gaan. Ja, dat klopt. Dus, dus wij plannen van tevoren uh, waar de tunnel moet komen... Uh, hoe diep uh, de tunnel moet komen. En daarbij houden we rekening met z'n de, diep, de diepte van het kanaal, de eventuele verdere verdieping van het kanaal. En uh, dat leidt uiteindelijk tot uh, de diepte van de tunnel. Maar zo'n kanaal, hè, wat, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Is dat nou een... een, een, een, een... Uh, een, een, een afgesloten, dichte bak, zou ik maar zeggen. Beton, of uh, zit, zit daar zit er afdichting in? Of is dat gewoon het zit op grondwaterniveau, dus kan er toch niet uit? Het laatste. Ja, er zijn verschillende soorten kanalen. Maar, maar het kanaal waar we hiermee te maken hebben... is een kanaal met een uh, natuurlijke bodem. Dat is wel gegraven door, door, door de mensen... Maar het is een, een natuurlijke bodem, dus daar kan je gewoon uh, verder in blijven graven. En als je nou daaronder gaat boren, dan haal je niet alleen zand weg, maar ook water. Uh, dan creëer je niet een enorme kraan waar je de stop uit trekt. Uh, dus nee, niet een kraan, sorry. Een, uh, een af, afvoerputje bedoel ik, ja. waar je de stop uit trekt. <laughs> nee, want dan gaat de, dan gaat de, de, de tunnelbom machine, die graaft niet meer grond uh, weg zo beetje, dan we nodig hebben om de plaats te maken voor de tunnel. Nee, snap ik. Maar ja. je, gaat, je gaat dwars onder zo'n kanaal door. Ja, dus ja. op een bepaald moment zit je echt onder dat kanaal. Ja. Uh, daar haal je zand weg. Uh, en flink wat ook. Uh, creëer je dan niet een, een, een, een pijplijn om dat kanaal naar beneden toe leeg te laten lopen via het grondwater? Nee, want um, vanaf de bodem van het kanaal tot op de bovenkant van de, de tunnelbommachine, dat is een afstand van orde 10, 12 meter. Is dat veel? En dat is uh, niet veel. Dat is gewoon een gezonde dekking bovenop boven die tunnel. En uh, dat conserveblikje, die tunnelbommachine, die graaft aan de voorkant net zoveel grond weg... als dat uh, hij nodig heeft om naar voren te kunnen gaan. Dus hij graaft en gaat automatisch mee naar voren toe. Dus het gat wat gedraagd wordt, wordt meteen opgevuld. Ja. En zo voorkom je zemeggen dat je die kraters trekt naar het uh, maaiveld. Oké. Okay. Goed, we gaan, uh, we gaan zo verder praten. Uh, we gaan even muziek draaien. Wat, wat doe jij trouwens, Michel? Want het is uh, uh, zeven minuten voor half één. Ja, ik uh, was even half twee. Ja, dus wij beginnen altijd wat vroeg in de bouw, dus dat is uh, morgen weer feest. Dus ik wou uh, richting bed gaan. Nou, dan ga ik jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid in Casaloenen. Twee uur lang, bijna anderhalf uur lang. Michel zo lang houdt, projectmanager van de Sluiskill Tunnel. Hartelijk Dank. En we gaan muziek draaien. En daarna praten we verder met de luisteraars over bouwen en bouwprojecten 0800 1121. Dankjewel. Ja, bedankt. Daar zie was dat met uh, All You Need. We hebben het afscheid genomen van, uh, van onze gast Michel Langhout. Uh, die uh, zat zijn jas aan te trekken en gaat uh, richting huis. Want het is morgen weer vroeg dag in de bouw. Projectmanager van uh, de Sluiskeel tunnel in Zeeland. Heel veel dank voor jou. Aanwezigheid. Um, we hebben het over bouwen en bouwprojecten. Vragen en opmerkingen uh, die zijn welkom. Dat wil zeggen dat Michel ze niet meer kan beantwoorden, helaas. Maar uh, um, er zijn vast wel andere mooie verhalen nog te vertellen over bouwen. Misschien heb je ooit wat meegewerkt aan een prestigieus bouwproject. Heb je als bouwvakker, als ontwerper uh, of um, als bewoner, omwonenden... meegemaakt hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En wil je daarover komen vertellen? 0800-1121. Dat is het uh, telefoonnummer van Casaluna. Karin stuurde nog een mailtje schreef... Goedenavond heren, mijn vraag is waar de betonnen elementen zijn gemaakt. Deze moeten ook langdurig waterdicht zijn. Hoe lang blijven deze elementen vrij van corrosie? Nou, die, dat laatste is denk ik al beantwoord. 100 jaar moet het allemaal mee kunnen. Karin en waar ze gemaakt worden in de fabriek verderop. Eh, en worden ze vervolgens per terrein vervoerd naar het eh, gebied... en met vrachtautootjes weer eh, naar de tunnel gereden. In de tunnel en geplaatst uiteindelijk. Goed, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Daarop kunt u ons bereiken als u verhalen heeft over bouwen en bouwprojecten. 1981 was dat Squeeze met Tempted. Uh, Loes Racing schrijft een, uh, uh, uh, een mailtje. Het is een leuk en zeer interessant om over de tunnel te horen. Jarenlang langs de Hubertus tunnel gereden in Den Haag. En nu bijna iedere dag er doorheen. We mochten er ook doorheen lopen voordat hij klaar was. Prachtig, mijn kleindochter zegt altijd als we er doorheen rijden... dat we stil moeten zijn. Ze is vier jaar en ziet echt dat het bijzonder is om er doorheen te gaan. En Dick Stolk stuurt een mailtje over, een, over de bouwvergunning. Een voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning wordt gepubliceerd. En ieder kan daarbij bezwaar maken. Bijvoorbeeld wanneer men de van, uh, van de tunnel overlast verwacht. Na het verlenen kan men bij een hoger orgaan in beroep gaan. Op deze wijze wordt gekeken naar de belangen van anderen... dan de vergunningaanvrager, in dit geval de overheid zelf. We hebben Paul aan de telefoon. Goedendag Paul. Uh, Goedendag. Je mag het zeggen, Paul. Uh, ja, nou, ik uh, heb de laatste maand uh, twee tuinen ontworpen, eigenlijk. Twee wat, sorry? Uh, tuinen. Ja. Dus het is geen huis ontworpen. Mm -hmm. Dus ik heb geen ervaring met... Uh, ja, goed, dat je gewoon een huis ter beschikking hebt en dat je dat gaat bouwen. Ik heb ook nooit echt veel verbouwd aan huizen. Maar ik heb wel, uh, ja twaalf jaar geleden mijn eigen tuin gewoon ontworpen, maar uh, laatst waren we met een buurtuin bezig. Dus een buurtuin, dat is eigenlijk een gezamenlijke tuin. Ja. ja en dat is toch een behoorlijke lap grond. En daar moet je op een gegeven moment uh, inhoud aan geven, zeg maar. En uh, ja, toen kwam. Uh, ja, er waren mensen bij betrokken, dan mocht het absoluut niet recht zijn. Dus ja, dan begin je te denken, ja, wat, wat dan? Hoe, hoe dan wel? Ja. Andere mensen vonden weer dat het ook niet uh, te, uh, ja, hoe noem je dat? te complex moest worden. Je moest er wel nog kunnen tuinieren. Maar hoe groot, uh, hoe groot is die tuin? Nou ja, de totale tuin is geloof ik iets... Nou, wacht eens even. Ik denk dat die zo ongeveer 15 bij 15 is. is het stuk wat we nu hebben ingevuld. Oké. Okay. Of nou, 20 bij 20 misschien. Ja. En uh, ja, en uh, dat deel uh, hebben we dus met uh, concentrische cirkels gemaakt. Op een gegeven moment zei iemand: Oh, we gaan hem met een kruidentuin maken. En dan zijn we hem rond gaan maken. En toen dachten we: Oh, dan maken we er nog een lijn omheen. En dan nog een lijn. Ja. En dan hebben we die lijnen uh, weer verbonden met. Uh, met paadjes, om het zomaar te zeggen. En dan krijg je zo'n soort... Uh, verzijn-achtige kasteeltuin, om het zomaar te zeggen. En dat allemaal op 15 bij 15? Ja, dat zijn toch drie of vier... Uh, ja, een, een cirkel in het midden. En dan twee perken uh, eromheen. En daar weer paden tussen, zeg maar. En uh, ja, op een gegeven moment... Uh, een vriendin van mij, die had ook nog een tuintje achter. Dat is eigenlijk deze week... Gebeurt. En uh, ja, bij 5 bij 5 meter, en, ja, eerst op papier, ja, zo, je kunt het zo doen en je kunt het zo doen, ja, ja, het kan allemaal. Hè. En uh, eigenlijk bij tuinontwerpen is het toch eigenlijk het leukste. Als je gewoon uh, begint, zeg maar, je moet dan de schop in de grond steken, zo gezegd. Je moet eerst die tuin leren kennen, als het ware. Maar wacht, het is staat. dus niet bij ontwerpen gebleven, begrijp ik, Paul? Nee, het is al uitgevoerd. Want hoe ging dat dan? Was het ook een heel buurtproject, dat uitvoeren? Uh, dus in dat ene ding wel, ja. Dus in die, uh, die met die concentrische cirkels dat was. Inderdaad, er waren uh, ja, heel buurt, uh, pak een beet in totaliteit. zullen er ongeveer tien mensen bij betrokken zijn geweest. Dus dan heb je wel ook een beetje wat in die architectenwereld... Uh, ook een beetje speelt, dus dat je het met elkaar eens moet worden. Ah ja, zo, dat, li dat uh, lijkt me een hele opgave op, <laughs> op het moment dat het vrijwilligers ja, gaat. Dat is ook soms wel een beetje uh, uh, strijd, om het zo maar te zeggen. Maar op een gegeven moment uh, is iedereen toch, voelt zich een beetje uh, vader van het ontwerp, of moeder van het ontwerp. Ja, maar dat was uh, jij dan, toch? Uh, wat dat was jij toch? Ja, ik vind dat ik het was, ja. ja maar leverde ja, ja. dat strijd op? Wat niet? Leverde dat nee, strijd goed. op? De een heeft, weet je wel, iemand heeft dan gezegd van we beginnen in het midden. Nou, die heeft een bijdrage. Uh, mensen die zeggen het moest rond zijn, uh, die hebben een bijdrage. Dus kijk, uiteindelijk heeft iedereen wel een bijdrage. Ja, oké. Okay. Dus, en, en zo wordt dat ook wel gevoeld dan op dat moment. Ja, maar, maar, maar het eindresultaat, is het nog steeds jouw kindje of is het nu eigenlijk toch wel heel erg verwaterd, wat je bedoelde? Ja, luister, het is nog pas, uh, we zijn pas iets van drie, vier weken bezig daarmee. Is het en, zoveel we werk? We werken op zaterdag. Oh, Oké. Okay. En uh, ja, nee, het is nog niet verwaterd. Nee, het ligt er nog uh, keurig zoals ik het uh, bedacht had, ja. ja. Eigenlijk. Oké. Okay. Oké. Okay. En, en, en hoeveel zaterdagen hebben jullie nog nodig, denk je? Uh, ja, nou, er ligt nog een stukje tuin. En eigenlijk heb ik daar ook al een ontwerpje voor bedacht... Uh, maar het is nog niet zeker wat we daar überhaupt mee gaan doen. Er zit ook een, een, een andere gebruiker nog op uh, die we niet echt per se willen wegpesten, om het zo maar te zeggen. En dus die, uh, maar goed, en we weten eigenlijk nog niet wat we ermee doen. Dus wat mij betreft uh, gaan, we dat, uh, ja, gaan we er wel iets mee doen. Maar dat... Uh, dat zit dan toch nog in de pijpleiding, want het is eigenlijk een combinatie van een biologische moestuin en een permatuin. Mm -hmm. Ja, en de permatuinmensen mensen die willen ook een. Uh, ja, die willen ook iets, zeg maar. En ik ben meer van de biologische moesten, want dan kun je leuke ontwerpjes maken. Zeg maar. Oké, okay, nou, veel succes nog met, met uh, project 1 en uh, het aanstormende project. Twee aan drie, trouwens, uh, ook nog een derde ook nog. Oh, Oké, okay. ja. nou, dankjewel, wel okay. Paul. Dank voor het bellen en, en veel succes. Ja, mijn vraag is, heeft u ervaring met, met bouwprojecten? Heeft u daarmee te maken gehad zelf of aan meegewerkt in het bouwen zelf? Want u hoorde de passie straks van Michel Langhout als het ging over het maken en het creëren. En hoe mooi het wel niet is. Misschien is dat wel een gevoel wat u heel erg herkent. En heeft u daar zelf mee te maken gehad? 0800 1121. dat is het telefoonnummer van Kaaseloune. Bel ons of mail ons op kaaseloune.ncv.nl Bardo State met de Jolemaire. Bardo State is een Nederlandse lounge duo. Jolemaire, Belgische zangeres, die in de jaren 80 met name ook in Nederland... behoorlijk bekend was. Paradis heette dit nummer. We hebben het over zelf bouwen en over tunnels. Marc Michel Langhout was te gast in het eerste uur... en vertelde over de Sluiskil, tunnel die nu heel voorspoedig gebouwd wordt in Zeeland. In Zeeland om precies te zijn... En we hebben het over grote bouwprojecten in dit uur van de uitzending. Mark, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen, Mark. Dank u uh, dat ik in de uitzending ben. Ja, Ik heb begrepen dat jouw enige bouwproject bestond uit een keuken. Ja, <laughs> ik heb qua ik bouwproject niet zo heel veel mee. Gaan. Nee, we hebben een aantal jaar geleden de keuken eindelijk een keertje verbouwd. En uh, de badkamer die moet er ook binnenkort aan geloven. Maar uh, nou ja, nog een goedkope aannemer gezocht, zullen we maar zeggen. Maar veel verder maar, gaat er nog uh, eigenlijk niet ik vraag, zelfs. M, ik vraag me af, hoe wil je dat allemaal ondertunnelen? Mijn badkamer? <laughs> een tunnel van de, de badkamer naar de keuken? Nee, maar... Uh, goed dat ik nog een uitzending ben, maar... Ja, ik vraag me af, de, de ondertunneling... Tenminste, hier in Zuid-Limburg hebben we daar al vaker problemen mee gehad. Onder andere in Venlo. Mhm. Mm maar dan ging het eigenlijk meer de tunnel die lag er. Dat was allemaal prima. De A73 bedoel je? Ja, maar de, de, alles wat er omheen kwam kijken, dat liep totaal mis. Ja. Nou dachten ze in Limburg, wij weten het beter. We gaan naar in Maastricht nog eens een keer proberen. Dus ik vraag me af, wat zijn daar de verwachtingen van? Ja, ja. Want ik, Want ik als weet, Als je ik weet ook eerder... echt een verkeersslagdader hebt, dan, dan bij Maastricht. Ja, nou, de A2. Dat was altijd al file, zeg maar. Maar ik weet, ik weet eerlijk gezegd niet zo heel veel van die, van die A2 bij mijn zicht af... behalve dan dat ze daar enorm bezig zijn. Maar nou, uh, komen twee snel weer gekomen bij elkaar, zeg Ja, maar. Nee, sorry, dat ik weet ik, dat ik, dat ik. Maar, maar het gaat mij even om, om de techniek die ze gebruiken... want dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Gaan ze daar uh, uh, boren of zijn ze aan het graven? Volgens mij zijn ze aan het graven, toch? Met een grote bak die ze laten afzinken. Ja, ja, inderdaad. Dus dat, dat zal waarschijnlijk wel wat minder link zijn dan... Uh, het fysiek boren van de nee, volgens mij zijn ze aan het graven. Want, want daar valt weinig af te zinken, want het gaat echt onder de autosnelweg door. Dus daar kan je weinig laten afzakken. Ja, maar ze hebben die flats gesloopt, toch? Uh, en, en daar, daar uh... nou goed, ik weet het niet. Maar... Nou, die, uh, die flats die staan leeg, maar die staan er nog altijd. Goed, nou, als iemand weet hoe het zit, bel ons uh, alsjeblieft even op 0800-1121. Want het is in ieder geval een goede vraag voor Mark. Van hoe gaat het nou eigenlijk met, uh, met dat project daar? Um, en, en, en hoe ziet dat bouwen eruit? Dat uh, vind ik wel een interessante vraag. Het is wel een ontzettend belangrijke verbinding voor, voor de stad, maar Daarom. En, en als ik hoor hoe diep de tunnels gingen in het vorige verhaal... dan vraag ik me af, waarom heb je niet een bepaalde tunnel... die dieper onder de stad doorgaat voor het doorgaande verkeer... en ja, zoals ze eigenlijk in de stad leuk hebben, zeg maar... hogere tunnels voor het ja, stadsverkeer, zeg maar... of. Of het regionale verkeer. Ja, het klinkt wel peperduur, Mark. Ja. We betalen het uiteindelijk toch allemaal zelf, of niet? Ja, nee, daarom. Het is, is, <laughs> is ons Maar Ik behoorde straks uh, 100.000 euro per strekkende meter. voor een uh, gemiddelde tunnel. Dat is. Uh, nou ja, er gaan dagen voorbij dat we minder uitgeven, zullen we maar zeggen. Ja, en ik had begrepen altijd. asfalt kost ongeveer 1000 euro per meter. Maar... Ja, moet je nagaan wat dat scheelt. Dat is toch enorm veel. Uh... Maar nogmaals, de uitleg die die meneer gaf, die was gewoon super. Ja, je vond het mooi? Ja, ik vond het mooi, want uh, ik heb totaal niks, niks qua opleiding in die, uh, in die richting, zeg maar. Ja. Ik heb het moeten doen met de accountant zien, maar. Oh, is moet je vak. overal iets van weten, maar zoals Precies. die meneer dat uitlegde, had ik ze iets van: uh, oké, okay, want je ziet het gewoon voor je. Ja, ja. Ja. ja, mooi hè? Ja, ik, moet je, moet je, ik ben het volledig met je eens en het, het, het is volgens mij ook buitengewoon fascinerend. Het is gewoon toch een soort jongensdroom met gigantische machines en, <laughs> en een tunnel die langzaam ontstaat. En dan is het ja, moment ja, ja. daar dat het ding uh, klaar is en dat iedereen er doorheen rijdt en dan denk je nou dat hebben we toch mooi geflikt met z'n allen. Ik geloof het eerste cadeautje wat je krijgt als kind als je naar het strand gaat dat is een schepje dus ja dan begin je ook al te graven. Ja. Ja, wij, wij, wij Hollanders hebben ook iets met water met allen. Dus dat. Uh... Oh, ik mag geen Hollanders zeggen tegen een Limburger, Sorry. Wij Nederlanders. Nee, dat maakt niks uit. Uh, Oké. Dan stuur ik nog wel een brief over. Ja, daar was ik al bang voor. <laughs> ik was te laat. Wij Nederlanders. Sorry, Mark. Ik zal het even zeggen. Wij ja. Nederlanders. Oké, okay, dank voor bellen. Maar misschien een keer een uh, ander onderwerp. Van in welke mate, want wij Limburgers hebben altijd een mening over de Nederlanders. Maar mm -hmm. hoe kijken de Nederlanders eigenlijk tegen de Limburgers aan? God, bestaat is dat het nog steeds hetzelfde, bourgondische. En... Bestaat dat cliché nog? Ja. Ja, ik weet het niet, want als ik Radio 1 luister, ik hoor ieder uur Zuid-Limburg, Zuid-Limburg de reclame. Ja, ja dat het zo fantastisch wonen is bedoel je? Ja. Ja, nou ja, dus goed. staat ik... er voor dan nog. Poh, ja, dat is, dat is een heel ander onderwerp, maar wel een interessante vraag. Ja, ja volgens anders mij is, ga ik wel verder over kosmische tuinen. Nou, <laughs> dat, dat, dat, ik geloof dat ik met jou alle kanten kant op kan, maar dat doen we dan een keer een andere keer. Dank voor het bellen, Mark. Oké. Okay. Heel dank en um, Fijne avond nog. Doeg. Dag. U kunt uh, nog een uh, goede tien minuten bellen uh, over uh, bouwprojecten. Uw ervaringen met, met bouwen en grote bouwprojecten. 0800 1121. Dat is de telefoon van Kazeluna. Mail ik naar kazeluna.ncv.nl Bouwen en bouwprojecten. to the real I'm Ben Howard met de The Fear, uit 2011 alweer. Every Kingdom heet de CD. Prachtig liedje. We all live in fear. Mevrouw Manhout, nacht. Ja, nacht. Met Annick te... Manhout. Dag, je mag het zeggen. Ik ben de trotse moeder van uh, de dochter. Mijn dochter heeft gewerkt aan de Pantiersbrug, de extra Waalbrug, uh, bij Nijmegen. Oh, oké. Okay. Die geopend, derde Pinksterdag. Ja, de tweede Pinksterdag was het open huis. En er werden zo'n 2000 mensen verwacht en er zijn er meer dan 6000 gekomen. Oké. Okay. En ik ben hier heel trots op. Mijn man heeft de brug bij Salbommel gedaan, zoals dat gezegd wordt in de bouwkringen. Mm -hmm. En uh, mijn dochter heeft nu uh, de volgende grote brug gedaan. En okay. daar ben ik ontzettend trots op, moet ik zeggen. En wat was de, de, de, de, de, de taak van, uh, van je dochter? Die, uh, was, uh, die had de eindverantwoording over de brug. En wat ben je dan, als je de eindverantwoording hebt? Uh, dan uh, projectmanager ben je dan. Ah, net als lang Langhout. Oké, okay. ja. ik begrijp het. Um, ja. Wat leuk. En, en, en, en nu als ze, wat, is ze nu met een ander bouwproject bezig? Nou, dit moet nog afgerond. En het nieuwe bouwproject waar ze aan begint, want dit is natuurlijk pas derde Pinksterdag geopend. En het nieuwe bouwproject, dat mag ik nog niet vertellen. er is een beetje strijd welk project uh, ze gaat doen. Er zijn een paar mensen die aan haar uh, trekken, heb ik begrepen. Dus Binnen ik hetzelfde bedrijf waar ze nu voor wat werkt? Haar, uh, wat zegt u? Binnen hetzelfde bedrijf waar ze nu voor werkt? Ja, ja, ze werkt bij Waterstaat. Oh, oké. Okay. Oh ja. Oké, okay, ja? wat, wat grappig. Ja, wat bijzonder. En, um, in, was, was deze brug uh, de eerste grote klus voor haar? Voor haar was dit de eerste grote klus, de eerste brug. Want ze heeft uh, stedenbouw en bouwmanagement gedaan. En uiteindelijk komt ze toch zoals de vader gedaan heeft bij de brug uit. Dus uh, voor ons is dat uh, heel erg leuk. Ja, een beetje een familieding, bruggen bouwen. Ja. ja, zo voelt het echt. Ja. Zo voelt het echt. En... Uh, ik moet zeggen, mijn man heeft dit laatste stukje niet mee kunnen maken. Die is in augustus overleden. Dat was voor haar heel triest. Ja. Dus zij uh, vond dat heel jammer. Vooral toen uh, het, het sluitstuk geplaatst werd. Dat is een paar maanden terug geplaatst. Maar ja, goed. Um, ja. We weten gewoon dat hij er trots op was. Hij heeft het helemaal kunnen volgen tot augustus. En... Uh, ik weet dat zij... Uh, zij is blij dat ze, uh, Ja, dit... Zoals ze zei, ik wil dit voor papa afmaken. Ja, Want ja. Want al eerder zou ze naar een ander project kunnen gaan. Dat wilde ze niet. Ze wilde dit echt even afmaken. Ja. ja. Goed, gevoel van trots. Um, heel erg, ja. Ja, mooi, ja, mooi gevoel. Ook heel mooi. En zoals de mensen in de bouw zeggen... of zoals wij altijd gezegd hebben... als we met de kinderen vroeger over, bouw, over bruggen reden... of door tunnels reden... Of, en zeiden we, oh, daar hebben we elkaar aan gegeten. En zo wordt dat eigenlijk bij ons altijd gezegd. Dus nu, uh, ja, deze brug, dat, dat is echt weer goed uh, voor ons als een familiebrug. Ja, maar Rijkswaterstaat heeft ook over kunstwerken, het zijn ook kunstwerken. Zo heb ik het ook altijd van mijn man gehoord. En ja, maar, maar waar dat woord kunstwerken, waar komt dat vandaan? Het is een beetje. Kijk, als je het over een saai viaductje hebt met een stukje gras links en rechts en een talutje. Uh, dat associeer je ja, niet meteen met je weet kunst. Maar dat ze hier nou al zeven jaar mee bezig zijn. Voordat de mensen iets zien, zijn ze er al jaren mee bezig. En uh, ik denk bijvoorbeeld ook. Ik moet de studeerkamer van mijn man ja, zo ver opruimen. Maar er hangen dus allerlei. Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, prijzen. Ik weet dat hij een keer uh, een Europese prijs heeft gewonnen... voor uh, de windtunnel in de Noordoostpolder. En dan kwam er naderhand kwam er ook wel een Nederlandse prijzen overheen. Maar dit zijn echt uh, kunstwerken voor de mensen die daaraan werken. Maar, maar het heeft, zijn heeft ook u... vaak projecten van tien jaar. Ja, maar heeft u enig idee waar dat woord kunstwerken vandaan komt? Waarom worden dat überhaupt kunstwerken genoemd? Even los van, van dat er hele mooie bruggen zijn, maar gewoon... Al dat soort werken. Ja, ja dat, zo durf ik het niet te zeggen. Maar ik weet, 40 jaar terug hoorde ik het, het, de naam kunstwerk niet als zodanig, hoor. Nee? Dan was het gewoon civiele techniek. Volgens mij is dat er later ingeslopen. Maar het kan dat ik het toen zelf gemist heb, hoor. Ja. Ik, durf niet, uh, ik durf dat niet echt te beweren. Maar als je dus... Uh, is dus een paar jaar geleden zijn de boeken uitgekomen over de bruggen in Nederland van tot 1950. Um, en daarbij was dus speciaal de boek een, een, een stuk over de bruggen die dus in de oorlog, nee, voor de oorlog gebouwd zijn... voor 1940 uh, kapot gemaakt zijn, zodat de Duitsers er geen plezier meer van hadden. De Duitsers hebben het weer opgebouwd, toen is het weer afgebroken... Um, omdat dus de geallieerden er geen plezier van mochten hebben. En toen is het zeg maar tot 1950 weer herbouwd. Ja. En er is dus de Bruggenstichting, daar, zijn dus, daar deed mijn man ook aan mee... er zijn dus een aantal mensen die daarna werken om dit allemaal vast te leggen in boeken. En daarna is er dus een boek gekomen van 1950 tot, ik zeg, twee, 2000. En uh, daar waren alle andere projecten, maar dan zie je alle vormen van... ...bruggen en kunstwerken. En ik weet dat we vorig jaar rond deze tijd... ...dat we in Spanje reden, zijn er... Uh, Wij fietsten ergens. En toen zei mijn man, we moeten hier nog een keer terug. Want ik moet toch nog extra foto's van die brug. Want okay. die brug, daar zijn er maar twee van in de wereld. Kijk. En dat moest al vastgelegd weer. En dat uh, ging niet me uitleggen. Maar ik kan het echt niet navertellen, hoor. Okay. Het is me echt technisch. Maar... Dank. Maar de liefde voor de brug, die zit erin. En die is doorgegeven uh, via ja. naar uw dochter. Dank voor het ja. bellen, mevrouw Manhout. Dank u wel. Heel graag gedaan. En nog een hele prettige nacht. U ook. Dank u wel. Dag. Dank u. We zijn het einde gekomen van uh, twee uur tunnel- en bruggebouwen in Kazerloona. Zometeen neemt uh, nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max uh, de microfoon over. Dank voor het luisteren. Hele prettige nacht nog. En blijft u vooral wakker.